Het is middernacht, het is vrijdag 24 mei. Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie is in Maastricht twee coffeeshops binnengevallen... die wiet en hash verkopen aan buitenlanders. Daarbij zijn vier mensen aangehouden, twee beheerders en twee verkopers. In totaal zijn de afgelopen weken zeven invallen geweest... in coffeeshops in Maastricht. Steeds meer coffeeshops in Limburg verkopen wiet aan buitenlanders... zodat de de rechterhoud bepaald dat het sluiten van een coffeeshop... die dat deed, onterecht was.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 NCRV, Casa Luna, Frank Dumas. Ik woon om de hoek. Ik werk een straat verder. Ik loop hard om de hoek. Ik fiets hoek na hoek. Mijn familie woont dan wel weer een stuk verder. Dat is jammer voor dit verhaal, maar mijn mobiliteit is van een saaiheid. Daar valt een wetenschapper van in slaap. Of niet, Karel Martens. Nou, ja, het klinkt als dus mijn persoonlijke leven bijna. Is dat zo? Ja. <laughs> Jouw mobiliteit is ook beperkt tot. Uh... Ik uh, verkeer in de radius van een 500 meter werk, school en, uh, mijn, uh, en mijn huis. Ja. Spannend leven. <laughs> Toch wel. Dan heb je ruimtesgrootste tijd voor de leuke dingen van het leven. Ja, zoals een bezoekje aan Kaaselen. Jij bent ja. panoloog. Je bent verbonden aan de uh, Radboud Universiteit van Nijmegen. En we gaan het hebben vandaag over, uh, over mobiliteit, onder andere omdat steeds vaker er uh, particuliere initiatieven komen van mensen die zelf maar openbaar vervoer gaan regelen voor anderen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Um, want in de hele wereld die, die, die openbaar vervoer en mobiliteit heet, beweegt er nogal veel. Wat, wat, wat is mobiliteit eigenlijk, bewegelijkheid? Dat is het woord de vertaling die er vaak aan gegeven wordt. Ja, mobiliteit is in uh, wetenschappelijke termen uh, ja, de, het verplaatsen van mensen, het aantal kilometers die mensen afleggen. Dus de werkelijke beweging. Het is niet een potentie. Dus het vermogen dat je hebt om te bewegen. Dus we zitten hier stil nu, maar we zouden heel gemakkelijk een rondje kunnen gaan lopen nu. Maar op dit moment zijn we dus niet mobiel, maar we hebben wel een potentie, de mobiliteit. Ja. ja, maar de, de mobiliteit is dan de beweeglijkheid van mensen? Ja, dus het werkelijke... Nou, de, de, die term wordt heel erg door elkaar gehaald. Je hebt op de ene kant, zeg maar, wat we werkelijk aan kilometers maken... hoe vaak ons verplaatsen. Als mobiliteit en anderzijds het vermogen. Dus hoe gemakkelijk kan ik in Amsterdam komen of bij Casa Luna komen... in het midden van de nacht in Hilversum? De komen gaat er wel, maar terug is een heel ander verhaal. Precies. Hoe bewegelijk zijn wij eigenlijk in ons landje? Uh, nou, steeds meer meerwegelijker. Uh, opvallend genoeg neemt uh, mobiliteit zowel qua uh, aantal verplaatsingen als uh, uh, qua afstand toe. Uh, qua afstand is het niet zo verrassend, omdat we steeds sneller ons kunnen verplaatsen. Dus we verplaatsen ons steeds over grotere afstanden. Uh, maar we verplaatsen ons ook vaker. Ja, en dat komt vooral omdat onze huishoudens kleiner worden. Is dat zo? Ja, ja we zijn inefficiënt. Dus waar we vroeger de taken verdeelden, moeten we nu met uh, zelf uh, op uit om boodschappen te doen. We moeten er meer op uit om elkaar te zien. Vroeger zat je thuis samen voor de buis. Nu uh, moet je op bezoek bij iemand om uh, gezellig praatje te kunnen maken. De buis. Maar, maar heeft dat dan te maken? Maar, maar ik snap die kleine gezinnen nog niet meteen. Want uh, dat betekent, als je een kleine gezin hebt, dan heb je. Uh, minder mensen, ook minder mensen bij elkaar natuurlijk. Dus nou, dat, het gaat dat er gewoon om in... kleine gezinnen, maakt niet zoveel uit. Maar natuurlijk het feit dat er veel uh, een, een, een uh, persoonshuishoudens zijn... betekent dat er gewoon veel meer mensen uh, ja, verplaatsingen naar winkels moeten maken. Uh, we, vrouwen werken veel meer dan vroeger. Waardoor er meer verplaatsingen worden gemaakt over grotere afstanden. Ja, ja. oké. Okay. Dat, dat begrijp ik. Ja. Ook goed. Dus, dus uh, um, wij zijn steeds bewegelijker geworden. Ja, um, ja. Uh, hoe bewegelijk zijn we als je het vergelijkt met andere landen? Uh, wij zijn behoorlijk bewegelijk. Ja. Uh, met name ons woonwegverkeer werkverkeer uh, uh, een we vrij hoog gemiddelde. We zitten rond uh, uh, 18 kilometer uh, enkele reis uh, per dag, gemiddeld per persoon. In andere landen is dat zo rond de 13, 14 kilometer. Amerika is weer een stuk bewegelijker dan wij dat zijn, uiteraard. Ja, ja altijd baas boven baas. Maar ik heb eens gehoord ja. dat de gemiddelde reistijd, de gemiddelde woon het, uh, reistijd, dat die gelijk is gebleven in de geschiedenis. Ja, ja je ziet dat mensen, uh, we reizen verder, maar dat doen we omdat we sneller zijn geworden. We hebben betere vervoersmiddelen en we gebruiken zeg maar, die snelheid om een grotere afstand af te leggen. Maar niet om meer om onze tijd die we aan verplaatsen besteden te verminderen. Dus in plaats van zeg maar, uh, op dezelfde plek te blijven werken en nog maar vijf minuten onderweg te zijn, blijven we die... Uh, 15, 20 minuten reizen om een betere werkplek te vinden. Een mooier restaurant te vinden, een leukere hobbyclub, ga zo maar door. Maar die 20 minuten, zeg maar, dat is een soort gevoelsgrens? Uh, nou, het is een gemiddelde natuurlijk. Dus er zijn wel degelijk mensen die uh, veel meer reizen dan dat. En je ziet ook wel dat de echte lange afstand uh, reizen voor werk aan het toenemen is. Mensen die ook soms maar drie dagen in de week ergens zijn... en dan twee dagen thuiswerken... en dan op die drie dagen echt lange afstanden maken. Dus het is een gemiddelde, het, is het patroon eromheen verandert. Uh, er zijn grote verschillen tussen mensen. Sommige mensen, zoals ik zelf, reizen heel weinig, hebben het leven georganiseerd in een kleine... Omgeving. Andere mensen maken heel veel kilometers op een dag. Ja, maar als je naar die gemiddelde kijkt... Ja. Dan, dan, dan, uh, zodra zeg maar, de wegen beter wonen uh, worden... Dan, dan hebben mensen dus ook de neiging om, om werk verderop te accepteren... of althans verder weg te gaan wonen van hun werk, een van die twee? Ja, een van die twee, ja. In, uh, toen de wegen beter zijn geworden, jaren zeventig... Uh, vooral is fors geïnvesteerd in het snelwegennet... dan zie je dat mensen naar buiten trekken uit die stad... Uh, de ruimte opzoeken, woningen uh, met een tuin erbij... En, en in de stad blijven werken. En zo neemt de... Uh, de, de afstand toe, de rijstaat blijft gelijk. Ja, god grappig eigenlijk. Ja. Je, we stuiten op een verhaal van Parol. Uh, dat heb jij meegenomen, geloof ik. Ik had je in je binnenzak zitten <lacht> van vandaag. Uh, die schrijven, de beste stad is nu ook goed bereikbaar. Dat gaat over Amsterdam. Uh, die met name dankzij de verbetering van de A2... Waar, waar een Boeing mag landen. Maar waar je nog steeds maar 100 <lacht> ja. mag. het uh, de grootste deel. <lacht> uh, die weg is zo goed geworden... dat uh, de fietsendruk rond Amsterdam enorm afgenomen is. Ja. En toen zei je aan zo'n artikel... daar erger ik mij nu aan. Ja, bij zo'n artikel wordt nooit de vraag gesteld, bereikbaar voor wie? Dus er wordt een soort algemene maatstaf uh, genomen. En uh, de veronderstelling is dat dat stad dan beter bereikbaar is. Maar voor, voor, wie, hebben we het, voor wie is die stad nu beter bereikbaar geworden? En, en zijn we daar überhaupt in geïnteresseerd? Dus het wordt over druk gesproken. Dus we hebben het in wezen alleen maar over de autogebruiker. En mensen die geen auto hebben, zullen daar weinig voordeel van ondervinden. Ook de trein tussen Utrecht en uh, Amsterdam is uh, minder druk bezet. En wat is er erg aan? Nou ja, mobiliteit is een voorwaarde om deel te nemen aan de samenleving. Dus uh, als je uh, tegenwoordig niet gemakkelijk kunt verplaatsen, dan, dan word je buitensloten uh, in heel veel de domeinen van het leven. Dus het is moeilijk om werk te vinden. Werk vindt zich steeds meer buiten de stad. Uh, woon, uh, uh, familieleden. Zijn verspreid over het land voor veel mensen. Uh, voorzieningen concentreren zich. We hebben steeds grotere ziekenhuizen, grotere supermarkten. Waardoor je, als je niet mobiel bent, heel moeilijk is om die bestemmingen te bereiken. Maar je, je, wacht even, je, je zegt uh, mobiliteit is een voorwaarde om deel te nemen aan de maatschappij. Maar, maar onze maatschappij is van oudsher nou juist heel lokaal georganiseerd. Trouwens, zoveel maatschappijen zijn dat. Je ja. met, met alles en iedereen om de hoek. En die samenlevingen die heb je toch al nog steeds in Nederland? Ja, Nederlands moet zeggen nog een redelijk goed voorbeeld... in dat opzicht, uh, dat we nog redelijk uh, kleinschalig zijn... met name wat betreft de detailhandel... Uh, door een, een vrij strikte overheidsbeleid. Maar historisch kun je zeggen dat, dat vroeger... de hele stad rondom lopen was georganiseerd. Dus iedereen kon alles met lopen bereiken... en de enkeling die zich in paarden wagen kon worden... Over, die had wat meer snelheid, maar omdat het een kleine minderheid was... had dat weinig effect op hoe die stad georganiseerd was. Waar het werk zat, waar de markt was, waar de kerk was. Nou, de belangrijke voorzieningen. Iedereen... Kon die eigenlijk gemakkelijk uh, lopend bereiken. En uh, ja, toen er eenmaal gemotoriseerd vervoer kwam, in eerste instantie was het uh, uh, de trein en, en de paardentrem. Uh, ja, toen begon een verschil te ontstaan. Uh, bepaalde mensen konden die dingen makkelijk gebruiken, anderen veel moeilijker. En je zag uh, langzaamhand uh, toen de groep toe ging nemen, die zeg maar, uh, de trein kon gebruiken, dat ook in uh, eerste plaats woningen rondom die trein, ze gingen organiseren en later ook het werk. En zo verandert dus langzaam de structuur van de stad. Dus waar we eerst een hele kleine stad hebben op loopafstand... werd er steeds meer een, een regio inwezen waar mensen wonen en werken spreiden. Wonen buiten de stad, werken nog in de stad. Sorry, je hebt, in feite heb je twee, twee vormen van vervoer. Hè? Je hebt individueel vervoer. Namelijk, ja. euh, ik verplaats mezelf euh, alleen in de auto of lopend of fietsend. Ja. En collectief vervoer, dat zijn de twee, twee belangrijkste, toch? Ja, maar het is een, het is een uh, onderscheid dat, dat uh, wat dingen ook uh, uh, bedekt die, de, die eronder liggen. Want individueel vervoer is eigenlijk altijd afhankelijk van een, van een collectieve investering. Je kunt je eigenlijk nauwelijks individueel verplaatsen zonder dat iemand een infrastructuur aanlegt. En dus de veronderstelling dat ik mobiel ben omdat ik kan fietsen en een auto heb eigenlijk doet tekort aan het feit dat er een enorm systeem achter zit... die ervoor zorgt dat ik continu, continu uh, mobiel kan blijven. En dus zeg maar die, het gevoel van ik doe het zelf... is een verkeerde uh, interpretatie van de situatie. Oké. Okay. Ja. Okay. Maar het zijn wel twee verschillen... Het zijn grote verschillen. Plaatsen? Om, omdat je natuurlijk, als je kunt fietsen lopen uh, met de auto gaan... dat je in wezen als infrastructuur er is... en die uh, wordt onderhouden op de achtergrond... Uh, dat je dan kunt ja. gaan op straan manier wilt. En met collectieve voorzieningen uh, is er ook nog iemand die die voorziening moet aanbieden. Ja, en zeg je net, vroeger, ja. niet eens ja. wel heel lang geleden, ja. was uh, uh, te voet, de benenwagen, was de manier de van manier. Het verplaatsen. Ja. ja, en dan hebben we toch uh, ja, tot uh, midden 19e eeuw, uh, eind 19e eeuw was het echt uh, de dominante verplaatsingsvorm. En uh, langzamerhand is dat veranderd uh, in natuurlijk. De de postkoets. Ja, de postgoed was er natuurlijk wel, maar dat was, dat was geen dominante manier van verplaatsen. Er werd wel redelijk wat gereisd, hè, met, ook met de, de trekschuit uiteraard. Maar die structureerde wel de stad, dus hè, waar de postgoed was. Daar was ook een café bij en er waren andere activiteiten. De trekschuit, eh, daar waren natuurlijk ook vaak pakhuizen eh, langs de kade. Maar, zeg maar het dagelijks leven van mensen was toch georganiseerd rondom het, rondom het lopen. En toen de trein was, want de trein toen, was eerder dan de auto. Oh. Dat klopt, ja. ja, dat klopt. De trein was echt de, de doorbraak, de verandering. Ja, dat was de verandering. Dat was ook de uh, verandering van de stedelijke structuur. Dus waar ze maar eerst compacte steden waren, ook bijna binnen de virtuele muren van de middeleeuwse stad, die inmiddels al waren geslecht, maar toch daarbinnen speelde zich nog heel veel af. En zag toen de trein kwam, dat met name de welgestelden, zeg maar, op de buitenst gingen wonen. En met de trein, dus met het openbaar vervoer, het collectieve vervoer naar hun werk reisde. Ja. ja, dat was comfortabeler dan. Uh, dan met Paard en Wagen. Maar je, je zit hier in Hilversum, dat is bijna een, een, een perfect voorbeeld van precies dat ja, wat precies je hebt. Precies wat er gebeurt. Ja, ja Haalem Amsterdam. Eh, nou ja, er zijn allerlei eh, Nijmegen, Berg en Dal. Dat was geen trein, maar een tramverbinding. Dat waren zeg maar, de buitens voor de, de Belgestelde. En langzamerhand werd het vervoer steeds toegankelijker voor meer en meer mensen. Met name ook toen, toen de tram kwam. Uh, waardoor ook zeg maar, voor uh, uh, arbeiders uh, er een scheiding kwam tussen wonen en werken. Dat was ook heel aantrekkelijk. Want uh, die, die 19e-eeuwse stad met uh, industrie en wonen gemengd... was natuurlijk heel aantrekkelijk met heel veel vervuiling. Dus het was ook een, een bevrijding uit die hele beklemmende situatie. Ja. Uh, Nederland had heel veel tramlijnen ook? Ja, ja, ja enorm veel. We hebben we allemaal ontmanteld in de jaren Behe 50. Ja, ja maar wonderbaarlijk dan toch eigenlijk. Waarom? Ja, een geloof en een overtuiging dat, dat, dat de auto die vrijheid zou bieden aan iedereen. De welvaartsstaat is heel erg gebouwd op dat idee van vrijheid en autonomie van, van de burger. En dat hebben we ook heel veel bereikt natuurlijk. Burgers zijn veel autonomer dan we vroeger waren. En, en de auto dat, die symboliseerde dat helemaal. En, en er werd niet eh, verwacht dat die auto ook zoveel problemen met zich mee zou brengen. Problemen als in vervuiling, files, dat soort dingen bedoel je? Ja, ja, ook, ook zeg maar in zijn eigen tegendeel van, van uh, files, uh, uh, effecten op het feit dat een auto voor degenen die er beschikking over hebben heel veel mobiliteit creëert. Maar ook fundamenteel die stad gaat veranderen waardoor mensen die die auto niet hebben ja, moeite hebben om bij werk te komen, bij voorzieningen te komen. Om die grote afstanden af te leggen die die auto creëert. Ja, Vanaf de jaren 50 was alles gericht op dat autobezit. Ja, dat is natuurlijk wel heel sterk uitgedrukt. En als wetenschapper ben je altijd wat genuanceerd. Maar je kunt zeggen dat de bulk zeg maar, van het denkwerk en de investeringen... gingen volledig in het, in het uh, autosysteem. Dat heeft natuurlijk heeft jarenlang uh, heel veel mensen heel blij gemaakt. Want uh, uh, waar je uh, vroeger altijd afhankelijk was van een trein die ging en een bus die reed... Ja, ja. Uh, konden mensen nu op een gegeven moment zelf gewoon de auto starten... op het moment dat zij dat wilden. Dat klopt. Uh, dat heeft, heeft heel uh, bevrijdend uh, uh, aspecten in zich. Uh, de keerzijde zei natuurlijk dat langzamerhand... Uh, de auto de ruimte ging bepalen. Dus uh, de kwam steeds meer langs de snelwegen... Uh, woonwijken werden steeds meer aangesloten op openbaar vervoer. Op het moment dat je geen auto ter beschikking had, uh, was dat bevrijdende element was al niet, maar het was omgekeerd uh, sloeg om in het omgekeerde, namelijk in de beperkingen. Dus... De, de, de groene weduwe, uh, dat is een begrip uit de jaren 70. Uh, dat was de gedachte dat de man met die auto, die ene auto van Joop den Aal in het gezin, uh, naar het werk ging en die vrouw was achtergelaten ergens in de suburb. Uh, zonder auto. En die zat daar zonder voorzieningen. dat was dat bitter wijngstuk. Dat was niets te beleven. En die was dus een weduwe, in die zin. Uh, dat, er, ja, dat ze alleen was achtergebleven. Maar dat hebben we opgelost door ook die weduwe een auto te geven. Ja, dat klopt. Schrijf ja, nog, Die weduwe heeft uh, tegenwoordig gewoon een carrière. <laughs> ja, dat uh, is, uh, dus reizen we met z'n allen en staan we met z'n allen dus gewoon gezellig in de file. Ja, precies. Maar het gevolg is uh, van dit geheel wat je wat nu beschrijft... Uh, uh, ongelijkheid. Ja, die ongelijkheid is er langzaam ingegroeid. Dat is iets wat we niet voorzien hebben. Dat, dat uiteindelijk het idee van, eh, dat iedereen een auto kan hebben... en iedereen zich met de auto zou kunnen verplaatsen... dat dat nooit bereikbaar is. Dat er altijd een groep mensen blijft die die auto niet zal kunnen rijden. Omdat ze dat ze niet kunnen fysiek, omdat ze blind of slechtziend zijn... of omdat ze niet kunnen betalen omdat die auto toch een behoorlijk duur is. En steeds duurder wordt. Ja, daar kun je over meningschillen. Die auto wordt eh, tenminste van het reële inkomen... Eh, is toch fors goedkoper geworden. Oh, is dat eh, zo? Ja, dat is zo. Ja, ja. Het was pas de laatste jaren dat zeg maar, de benzine- de brandstofkosten stijgen. Maar uh, historisch gezien zijn die enorm gedaald. Terwijl het openbaar vervoer eh, kost enorm zijn toegenomen. Zeg maar, sinds de jaren 70 is de auto veel veel goedkoper geworden. Um, maar maar, maar, maar, maar ja, toch blijft er nog een groep waarvoor die auto te duur is. Het openbaar vervoer ja. uh, uh, stijgt ook steeds in prijs. Uh, ja. ja. Is dat een gevolg van het feit dat, dat de overheid wel zegt... het openbaar vervoer belangrijk te vinden, maar er niet naar handelt? Ja, daar durf ik wel ja op te zeggen. Uh, de overheid uh, ja, ziet openbaar vervoer toch iets als in stand wordt gehouden... Uh, daar waar, waar veel vraag is. Waar het zeg maar, bereikbaarheidsproblemen die de auto kan oplossen. Dus uh, de treinverbinding Utrecht Amsterdam is een mooi voorbeeld. En verder is het toch vooral een beetje een doekje van, uh, voor het bloeden... Uh, het is meer een, uh, een, een teken van liefdadigheid. dan werkelijk. Uh, dat we werkelijk een systeem proberen aan te bieden. waar mensen iets aan hebben. Maar even, even dus, terug naar ja. Amsterdam. het uh, artikel ja. in het parool. Uh, daar wordt de Noord-Zuidlijn aangelegd. Een uh, hoop gedoe over. Maar goed, ja. dat ding wordt wel aangelegd. Ja. Is wel een verbetering van het openbaar vervoer daar. Is een verbetering van het openbaar vervoer. Dus in de grote steden zie je dat het ook wel kan. En dat daar denk ik ook. Uh, dat die vrijheid die je verwacht van de auto. dat je die ook met het openbaar vervoer kunt realiseren. Als, als we echt naar grote steden gaan als Londen en Parijs dan heb je meer vrijheid met het openbaar voer... dan dat je dat met je auto hebt. De auto moet je iedere keer weer ergens parkeren. Nou, dat is geen kleine opgave, een behoorlijke kostenpost ook. Ja, zeker als je onder het centrum in wil. Precies. Dus dat, je kunt met een openbaar voersysteem... als je hoge dichtheden hebt van mensen... kun je eigenlijk dezelfde vrijheid en autonomie, autonomie garanderen... als je met, met de auto kunt. En dat zou je eigenlijk willen bereiken. Ook daarbuiten, op een groter gebied. Maar wat, wat vind je nou... want je zei straks ja. over dat artikel... Zei je, van, uh, als je naar Amsterdam kijkt... niemand vraagt zich eigenlijk af... mobiliteit voor wie... Ja, wat mij stoort is dat eh, als we nadenken over mobiliteit... dan, dan kijken we naar wat we, wat we zien bewegen en wat stilstaat... maar we kijken niet wat helemaal niet kan bewegen. En daarmee bedoel ik dat er mensen zijn die wel zouden willen verplaatsen... die wel iets zouden willen doen, maar simpelweg de vervoersvoorzieningen missen om het te doen. Dus de bus rijdt niet, of we rijden niet snel genoeg... of rijden niet op tijd, niet op de tijdstip dat ze willen rijden, zodat zij niet naar het ziekenhuis kunnen... niet naar familie en vrienden kunnen... niet naar die werkplek kunnen, niet naar de sollicitatiegesprek kunnen. Dat wordt niet gemeten, dat brengen we niet in beeld. We meten alleen wat er gebeurt, maar waar het werkelijke probleem zit... namelijk mensen die immobiel zijn, die niet het vermogen hebben zich te verplaatsen... daar hebben we helemaal geen zicht op en dat vragen we ook niet naar. Waarom is die groep interessant? Nou, om, omdat ik eh, denk dat, dat eh, zonder mobiliteit kun je niet, eh, niet deelnemen aan de samenleving. En het lijkt mij dat, dat, dat je wenst dat iedere burger toch voorwaardig kan deelnemen aan de samenleving. En ja, je kunt het ook van de andere kant bekijken, vanuit de economie. Eh, het probleem zit er met name eh, bij, bij lage inkomensgroepen, laag opgeleide mensen. Die uh, vaak wat, wat kortlopende uh, arbeidscontracten hebben. Die hebben we eigenlijk hard nodig in deze economie. Uh, dat werk is er wel degelijk. Dat werk is enorm aan het verspreiden over die regen. Komt echt aan de randen zeg maar, van die steden terecht en naar buiten. En die mensen kunnen dus heel moeilijk uh, naar dat werk toe. En toch hebben we die ook hard nodig. we en Schiphol... en even op die groep ja. inzoomen. Want dat is wel interessant. Kijk, je, je kunt natuurlijk ook zeggen. Op het moment dat je uh, uh, geen werk hebt en je kunt werk krijgen. En, en je hebt een vervoersprobleem. Dan ja. ga je dus dichter bij dat werk wonen. Ja, nou is dat natuurlijk zelf voor die groep ook heel moeilijk. He, dus uh, middeninkomens en daarboven, die hebben meestal een koopwoning. Zeker voordat de markt instortte, de woningmarkt, was het vrij gemakkelijk om je huis te verkopen en te verkassen. Dat deed je ook niet altijd natuurlijk, maar dat zou kunnen. Maar die groep die de lage inkomens zit, die hebben ook een behoorlijk lage uh, woningmobiliteit. Dat wil zeggen, de, de kans om in ja, aanmerking te komen voor een. Sociale huurwoning ergens anders is heel erg laag. En bovendien vraagt ze ook nogal wat voor een kortkopend contract... om even te verkassen in uh, het hele gezin op te pakken... ergens anders te gaan wonen. Ja, maar als het om vast werk ja. gaat... als er een, een, een, een contract voor onbepaalde tijd geldt... Uh, dan zou dat toch in principe oplosbaar moeten zijn. Nou, dit, het gaat echt om groepen die, uh, die, die, die, die zelden een vast contract krijgen voor langere tijd. Het gaat om, om kortlopende contracten. Hoe groot is die groep? Nou, uh, het gaat ook om 10, 15 procent van de, van de, de bevolking. Uh, als je kijkt naar het aantal auto uh, mensen die auto hebben... dat is ongeveer 75 procent van de huishoudens heeft een auto... Dus een kwart van de huishoudens, één op de vier huishoudens heeft geen auto. Uh, dat gaat ook om, om studenten natuurlijk die als huishoudens tellen, dus waar geen problemen zijn. Uh, maar nog altijd van huishoudens van drie personen of meer zijn er 10% die geen, uh, geen auto hebben. Dus dat uh, gaat een behoorlijk aantal mensen, uh, anderhalf miljoen mensen uh, of meer, uh, die dus feitelijk niet gemakkelijk kunnen verplaatsen. Voor een deel is dat vrije keuze, maar voor een belangrijk deel mensen die geen, uh, niet in staat zijn om die auto te kopen of om te rijden. Bovendien is er nog een groep die wel een auto heeft thuis. Uh, maar eigenlijk daar heel selectief mee moeten omgaan. Want auto rijden gewoon te duur is. Het is te, uh, te duur voor die groep om die auto dagelijks te gebruiken. Dus ze hebben hem staan voor noodgevallen. Uh, en een student van mij heeft onderzoek gedaan in Nijmegen. En uh, ze hadden in zijn populatie uh, respondenten. Dus er ook twee mensen met een auto. En de ene die had de auto om in de zomervakantie naar Joegoslavië te rijden. De Joegoslavië waar de familie vandaan kwam. En verder stond die auto het hele jaar stil. Want het was te duur om te rijden. Dus ze waren veilig aangewezen op de bus en de fiets. In het andere uh, gezin gebruikt die auto ook alleen maar voor noodgevallen. Omdat, dus, dus de auto bezit zegt nog ineens zoveel over je vermogen om die auto te gebruiken. Dus de werkelijke populatie met het probleem... zou wel eens veel groter kunnen zijn dan de statistieken laten zien. Ja, ja. Maar, maar je zegt dus... Uh, een, een aanzienlijke groep in Nederland heeft er problemen mee. Ja. Uh, aanzienlijke grote groep in Nederland is dan daarmee ook, ook uh, sociaal beperkt. Ja. Uh, want je ja. moet kunnen participeren en daarvoor moet je kunnen bewegen. Ja. Um, maar hoe groot deel daarvan is dan weer woont in gebieden waar, waar het echt een probleem is? Want nou, de in de stedelijke ja, gebieden beschreef je net: is die mobiliteit eigenlijk geen probleem? Ja, dat, dat lijkt ook maar weer zo. Natuurlijk, in de stedelijke gebieden kan het goed zijn als je de hoge dichtheden hebt en een netwerk als in Parijs. Uh, maar je, je ziet vaak, en zeker in de, uh, de laatste 10, 15 jaar, zie je dat. De, de, Beter in hoge inkomensgroepen meer naar de stad toetrekken. De lage inkomensgroepen meer naar de randen worden geduwd van de stad. En daar is het openbaar vervoer helemaal niet zo goed. Uh, we hebben onderzoek gedaan in Rotterdam-Zuid. Uh, nou, toch in de stad. Uh, uh, redelijk aangesloten met het metronetwerk. Maar de werkgelegenheid voor die bevolkingsgroep daar... die ligt in wezen buiten Rotterdam. En om daar te komen, ja, moet je dus een, een hele complexe rit maken door het openbaar vervoer. Dat zijn bedrijventerreinen die liggen ergens aan de snelwegen... Eh, richting Den Haag, Zoetermeer, eh, Dordrecht. En daar kom je niet met het openbaar vervoer. En als er weer al komt, gaat de eerste metro vaak veel te laat rijden. Dus de, hoewel er een redelijk openbaar vervoernet is... bedient het niet die verbinding die bediend moeten worden. Bedrijventerreinen worden niet of nauwelijks bediend. Daar werken vaak tienduizenden mensen. Of een bedrijf langs de snelweg. En er komt in het beste geval een bus twee keer per uur. Maar in dat soort gevallen moet dat dan toch oplosbaar zijn. Dan moeten er toch pendeldiensten kunnen georganiseerd kunnen worden... waardoor die mensen van het station opgehaald worden. Uh, dat gebeurt ook wel. Kijk, de vraag is natuurlijk, waar leg je, wat je meet, los je op. En, en de, de overheid besteedt miljarden per jaar aan het vervoersysteem. Maar we meten uh, congestie, we meten vertragingen in de verplaatsingen die gemaakt worden. Maar we meten niet de verplaatsingen die niet gemaakt worden... omdat het vervoer niet goed genoeg is. Dus als je dat niet meet, zie je het probleem niet. En bedrijven zien het, onder het probleem wel. Schiphol uh, als bedrijf... Uh, ziet wel degelijk het probleem van die bereikbaarheid van Schiphol... ook juist voor die, voor die lagere inkomensgroepen en, en lage opgeleiding. Die hebben ze hard nodig daar. Schoonmaak, beveiliging, gaan ze maar door. Die moet ook Schiphol kunnen bereiken. En die bereikbaarheid voor die groepen is niet onvoldoende gegarandeerd. En dat is voor die bedrijven wel degelijk een probleem. En de overheid meet dus het verkeerde. En die meet congestie en lost dat probleem steeds op. Terwijl congestie een teken van succes is. Congestie. Als een rij staat voor je kassa, een rij staat voor je winkel... dan knijp je in je handjes. Dan doe je het goed. Mensen komen naar jou toe en rij op de snelweg... dat betekent dat dat het beste is wat er is. Als er geen file stond, was het alternatief beter. Staat er wel een file, is het alternatief voor die file slechter. Want anders stonden mensen niet in de file. Ik vind het een prachtige observatie, maar wat betekent het dan? Lekker die mensen in de file laten staan, prettige wedstrijd... rook elkaar maar lekker uit? Ja. ja, want dat is niet het probleem dat opgelost moet worden. Die mensen hebben geen bereikbaarheidsprobleem. Die komen gemakkelijk van A naar B. Die mensen die je niet ziet verplaatsen, die hebben een probleem. Die mensen die in plaats van met die auto's met de bus moeten, die hebben een probleem. Die zijn veel langer onderweg dan ze onderweg zouden zijn als ze de auto hebben. Die krijgen een veel minder kwaliteit van verplaatsing dan die automobilist. Met de file erbij. Het is een frustratiefile. Ik begrijp die mensen ook goed. Als ik in de auto zit, erg ik me ook dood aan zo'n file. Maar feitelijk heb je het best mogelijke product dat je wilt hebben. Hmm. Maar wat betekent dat dan? Dus, dus enorm investeren in openbaar vervoer? Ja, uh, je moet in ieder geval allereerst beginnen met het juiste te meten. Dus meet nou eerst het bereikbaarheid in plaats van zeg maar, congestie en mobiliteit. Dus meet hoe gemakkelijk mensen op allerlei plekken kunnen komen. Als je dat gaat meten en vergelijk het ook tussen mensen... dan zie je meteen het juiste probleem. En dan zie je waar de gaten vallen. En dan zie je enorme verschillen. Uh, het CPB... Uh, heeft een paar jaar geleden onderzoek gedaan... naar reistijden met het openbaar vervoer en per auto. En dan kwam eigenlijk uit dat voor 90% van alle verplaatsingen... die mensen maken in Nederland... het openbaar vervoer twee keer zo langzaam is dan de auto. Nou, als je zou zeggen... Eh, nauwelijks een verrassing lijkt me. Nauwelijks een verrassing, denk ik ook. daarom reageert er ook niemand op. Maar als je nou zou zeggen dat uh, een deel van de bevolking twee keer zo lang moet wachten op een uh, openharte operatie... dan zouden we toch uh, de, de kranten daar bol van staan... en de koppen, uh, de, de koppen gaan rollen, politiek, denk ik. Maar feitelijk zeggen we dat een deel van de bevolking is twee keer zo lang onderweg... of nog veel langer, het kan ons blijkbaar geen donder schelen. Terwijl het mij toch lijkt dat je als overheid... mondiaal beheert, die namens de burgers int dat je die toch rechtvaardig moet uitgeven. Dat je er goed over na moet denken wat rechtvaardigheid is... ook in dit beleidsterrein. Maar wie, mijn, wie zit er vooral in het openbaar vervoer nu? Uh, in het bus zitten natuurlijk vooral, uh, je, uh, dat is de bekende uh, A's op het Duits, uh, Arbeidslozen, Ausländer en uh, ontarme. Uh, oh, <laughs> bedoel ik, ouderen. Ja, dus in Nederland zijn het ook het zijn studenten, het zijn inderdaad laaginkomensgroepen, uh, het zijn ouderen, uh, het zijn ook uh, relatief veel vrouwen nog steeds, die er nog steeds minder toegang hebben tot de auto dan een man. Waarom is dat? Eh, omdat in de, nog steeds in die genderverdeling tussen man en vrouw... de rolverdeling, eh, de man vaker de auto krijgt dan de vrouw. Dat komt ook omdat de man eh, vaker op grotere afstand werkt dan de vrouw. Eh, ook vaker eh, op bedrijventreinen werkt, dus die auto vaker nodig heeft... dan de vrouw het maar zonder auto moet rooien. Ja, als ze maar geld is voor een auto... Maar in de auto. Ja. Wonderlijk, maar mannen vinden het misschien belangrijker dan vrouwen om dat speelt te natuurlijk, hebben, ook speelt ook wel hebben natuurlijk is ook uh, verwachtingspatronen. Uh, hoewel het er wel aan het verschuiven is in Duitsland, hebben we inmiddels uh, jonge vrouwen uh, vaker rijden als jonge mannen. Dus het, het, het, die patronen zijn wel aan het okay, veranderen. ook op dat gebied gaan ze de macht overnemen. Ja, ja, ja. ja. Het komt goed op de wereld. Nou, dat weet ik niet, maar het <lacht> is het wel veranderd in het geval. Ja, ja. Goed, we gaan zo meteen verder praten als je het goed vindt. We gaan even de muziek luisteren. Karel Martens is uh, te gast in uh, dit uur van Kase Lune. Trouwens ook in de tweede uur blijf je zitten. Ja, Zeker. hartstikke leuk. Dan gaan we het hebben over mobiliteit en uh, nou ja, wat ons aardig lijkt om uh, de vraag neer te leggen. Bent u wel eens op een originele manier ergens gekomen? Want het openbaar vervoer, dat hebben we net gehoord, daar hoef je het niet per se van te hebben. Dat gaat niet altijd goed. Karel Martens, panoloog, verbonden aan de Rappen uit de Universiteit van Nijmegen. Je hebt muziek meegenomen, wat? Uh, Kristaalnacht van Bab. En waarom kristalnacht? Uh, ja, we zitten hier in de nacht, dat is misschien één reden. Ja. Uh, het tweede is, uh, het gaat zo'n uh, uh, verhaal over rechtvaardigheid. Dus dat gaat mij zeer aan het hart, in het algemeen in brede zin. En het derde is, ik stromme enorm aan die dominantie van de anglo-saxische wereld in de muziek. En daar is voor mij helemaal geen reden voor. Uh, dus er wordt heel veel mooie muziek gemaakt uh, in andere talen, in andere landen, andere culturen. En daar is veel te weinig aandacht voor de radio. Weil Entwarnung nur half zoveel kost, het ruikt naar Kristallnacht. In de Ruhe, vorm Sturm war de Stadt. Ganz klamm heimlich verlös werd die Stadt. En in inkognito hasten vorbei. Offiziell sind die die tien dabei. Denn die Volksseele allzeit bereit Richtung Siedepunkt wütet und schreit, Heil, Halali und grenzenlos geil, Nog voor Geltung zitternd verneid in der kristal. Für die schwule Verbrecher, sind Ausländer aus, den brauchen wir, der so verführt. Und dann rettet Gain kein Kavallerie, keine Frau kümmert sich da drum, der bis höchstens in Zeit in der Schnee und falls allen verlässlich geht im und Christen. Vor und hält, siechen jetzt wie schön ist, weil aus wäre und in der Gestalt war. was vielleicht und maskiert mit Samen ontsteken, stieven met zo'n die die Schuld verpest, roter lynch mocht het jüngst eerig. Zijn gerade nog flüchtig verdolkt, die galeeren stond längst onderdacht, wie dem Hafen op Sklaven je walt, op de Schrottus, der mondgleiche Kampf, was der We have ]aza Luna, Frank Dumas. Ja, die lost heeft van een trip down memory lane met dit liedje. <laughs> <laughs> de jaren 80 mooie ja. Deutsche Welle. Ja, Karel Martens. Ja. Uh, ben ben je Joods eigenlijk? Nee, ik heb uh, eigenlijk. Ja, ik ben heel naïef geweest over Joods, zijn we Jobco hem burgemeester burgemeester. Had ik niet in de gaten dat hij Joods zou, zou kunnen zijn. Ja, nee, maar ik maar vraag ik... het omdat je jaren, een tijd in ja, Israël Israël gewerkt nee, hebt ja, en dat gewoond. Ja, nee, mijn, mijn kinderen zijn Joods inmiddels. Uh, inmiddels mijn vrouw is uh, Israëliërs en Joods. En dus okay. dus volgens, zijn je kinderen volgens, het ook? Volgens de Joodse wet, ja, of zij zichzelf Joods voelen. Ik geloof het wel, maar uh, ja, dat is niet in jouw handen. Nee, ja, precies. Maar, maar ja. is dat ook de reden waarom je Kristallnacht uh, uh, uh, uh, uh, een bijzonder liedje vindt? Nou, ik heb het in de jaren tachtig al met uh, hand op de cassette recorder opgenomen. Dus uh, het was ver voor de tijd uh, dat ik Israël in beeld had in het jodendom. Uh, ja, ik denk dat ik wel... Israël um, um, is een heel complex vraagstuk. Zoals je okay. nu zegt dat de joden natuurlijk onderdrukt zijn geweest. Uh, eeuwenlang is dat misschien gek vanuit de Israëlische context. Maar waarom is dat gek? Nou ja, dat ik veel kritiek heb op Israël. En Israël niet ook in veel gevallen had gezien als de, de nee, dominante je al jouw partij. Jouw is was in de verleden tijd geplaatst. Ja, dat, dat, klopt. ja nee, dat klopt. Dat is natuurlijk ook zo. En ik denk dat ik... Uh, ja, natuurlijk reacties om op te komen voor de onderdrukte partijen. En, uh, en dat Christaal Mag. Er nou, zijn allerlei liedjes ook in die tijd die ik op heb genomen... Die, die dat symboliseren. En de strijd in Zuid-Afrika tegen apartheid. Uh, nou ja, en de kracht die minderheden kunnen hebben, en, en de onverwoestbaarheid die daarin zit. Je nou, zult vast ook een goed, uh, een goed beeld hebben gekregen van de mobiliteit in Israël. Is die wezenlijk anders dan in Nederland? Ja. Anders georganiseerd? Over rechtvaardigheid gesproken. Uh, Zover waren we nog niet, maar goed. Nee, mag ik je mag ja. het weer gooien. Nou ja, uh, ik zal niet hebben over mobiliteit in de Palestijnse gebieden, die natuurlijk heel complex is voor Palestijnen, uh, met heel veel uh, checks enzovoort. Maar in Israël zelf uh, is het orthodoxe deel van de samenleving, uh, is, uh, zwaar religieuze joden die. Uh, uh, die hebben een hele sterke stem, een steeds sterker stem in de samenleving... en uh, die vinden dat uh, vrouwen en mannen zoveel mogelijk gescheiden moeten zijn. In de synagoge zitten ze ook niet uh, bij elkaar... zoals we in een kerk uh, naast elkaar mogen zitten, man en vrouw. Dat is in de synagoge niet zo. En dus ook in de bus... Hoe de vrouwen achterin zitten, de mannen voorin. En dat is jarenlang niet zo geweest, eh, decennia lang. Maar inmiddels zijn er, wat die groep dominanter wordt en zo geconcentreerd in bepaalde wijken, zijn er bussen gekomen waar de vrouwen achterin zitten. En de mannen voorin. Sociale bussen voor, uh, voor orthodoxe joden. Nou, noem dat vooruitgang. Ja. Um, maar, nou, maar Je, je, je, je kunt er twee kanten naar kijken, natuurlijk. Als, als het vrouwen zou belemmeren om zich te verplaatsen in een gemengde bus, dan zou scheiding toch nog een bepaalde vrijheid uh, met zich mee kunnen brengen. Net zoals een, een hoofddoekje in een, een symbolische onderdrukking... maar ook tegelijkertijd een, een middel is voor een bevrijding... omdat je met het hoofddoekje wel naar buiten mag en daar zonder niet. Dus een heel complex vraagstuk. Dus in de ideale wereld wil je natuurlijk dat man en vrouw volledig gelijk zijn... en Sorry. in vrijheid moeten kunnen reizen. Ja. Maar die rechtvaardigheid, hè? want je had het straks over, over het feit... dat in Nederland uh, groepen buitengesloten worden in feite, uh, aan uh, sociale interactie omdat ja. het openbaar vervoer ja. hen nou eenmaal belemmerd. En behoorlijk ook. Hoe is dat in Israël? Uh, ja, je ziet toch hetzelfde beeld. Uh, <kij> kijk, in wezen is het, het vakgebied van de verkeer en vervoer... Is, is redelijk internationaal. Dus de manier waarop we nadenken over verkeer en vervoer... is in, in landen heel erg vergelijkbaar. Eh... Uh, uh, het is ontstaan in Amerika, nadenken over keer vervoer, plannen, het lange termijn, nadenken over keer vervoer. Het is ontstaan in Amerika, waarbij we proberen te voorspellen wat de vervoersvraag is over twintig jaar en daarvoor dan de infrastructuur gaan bouwen. En wat we de vraag voorspellen, uh, zijn we wees al bezig met een sterke deel van de samenleving. Namelijk die groep van mensen die zich al verplaatsen, het geld heeft om zich te verplaatsen. We kijken hoe dat in het verleden was en dan... Maak een voorspelling van de groei daarvan en die gaan we bedienen. Maar we meten niet wie zich niet verplaatst. Welke vraag zeg maar, latent is, maar zich om wat voor reden dan ook niet kan uiten. En dat bedienen we niet. En dat, is, nou, dat gebeurt in Nederland, dat gebeurt in Israël, dat gebeurt in Amerika. Dat is de manier waarop we naar vervoer kijken. We zien het als een, als een soort marktgoed. Dus als iets wat we op de markt verkopen. Net zoals een bedrijf inschat. Hoeveel mobiele telefoons gaan er volgend jaar verkocht worden? Nou, hoeveel hebben we er vorig jaar verkocht? Hoe zit het met de concurrentie? Nou, dan moeten we er zo van maken. Maar vervoer heeft natuurlijk een veel wezenlijker uh, betekenis voor mensen dan, dan een consumptiegoed. Maar zo benaderen we het er feitelijk wel in, de, in, de, in het overheidsbeleid. Zijn er nou in, in Duitsland of in, in België bijvoorbeeld ja. andere mobiliteitsscenario's? Wordt, anders, uh, uh, wordt het anders georganiseerd? Nou, uh, België op zich loopt wel redelijk voorop. Uh, er is een, een, een decreet uh, uitgevaardigd een tiental jaar geleden. Een decreet is een wet. Uh, een decreet basismobiliteit heet hij kortweg. En, en, en de, uh, de bottom line daarvan is dat elk dorp een bushalte moet hebben. Uh, en daar hebben ze ook hard aan gewerkt. Dus op zich heeft, heeft België ook vastgelegd in de wet... Uh, als een van de doelstellingen dat iedereen moet kunnen participeren in de samenleving. Dat is het mobiliteitssysteem dat moet mogelijk maken. Dus er zijn vijf doelstellingen. En één daarvan, bij wet vastgelegd, is die participatie in de samenleving. Dat is op zich wel een... Als je kwijt je... die bus heen gaat, dat is niet vastgelegd. Dat is, nee, dat is niet vastgelegd. Dus op zich zou je zeggen, kijk, dat is in ieder geval een, een eerste initiële uh, stap, een behoorlijk radicale stap. In Nederland zijn we niet zo ver. We hebben het over bereikbaarheid. Maar we noemen niet dat iedereen dan die bereikbaarheid moet krijgen. En laat staan als we definiëren wat bereikbaarheid is voor iedereen. Uh, in België is dat. Ja, die bus uh, in het dorp heeft natuurlijk niks staan. Die gaat linksaf en jij moet rechtsaf. Die gaat uh, uh, één keer per uur en jij moet dan net uh, uh, uh, ja, halverwege weg. Dus dan sta je een half uur te wachten. de buiten. laatste bus uh, gaat precies om vier uur. Precies. Dus uh, ja, uiteindelijk... Uh, kijk, in een wereld zonder grenzen en zonder, uh, zonder uh, beperkingen in, in de middelen die we hebben... zou je zeggen van je moet een vervoerssysteem opzetten als vergelijkbaar is met de metro in Parijs... waarbij je gewoon in wezen uh, kunt gaan en staan wat je wil zonder een eigen vervoersmiddel te hebben... als je dat niet kunt betalen, niet wilt betalen... of, of om fysieke redenen uh, door uh, beperkingen niet kunt uh, gebruiken. Dat zou het ideaalbeeld zijn. Nou, ja, dat, dat kun je niet realiseren. In maar de wereld, maar zou je zou inderdaad in, in die ideale wereld niet gewoon... Uh, in ieder geval, laten we beginnen met de Randstad, ja. maar misschien daarbuiten ook ja. wel. Uh, de Randstad bestaat uit één groot metronet. Uh, ja, metro is erg duur. Je kunt het veel goedkoper doen, maar je zou wel, denk ik, in, in de randstad, ik denk dat we een aantal fundamentele fouten hebben gemaakt door het wegennet uit te blijven breiden in, de, in deze eeuw. Uh, door het wegennet dat was heel goed, uh, de steden waren goed verbonden. Er reden alleen te veel mensen overheen. Uh, door die wegen te verbreden voorkom je dat niet. Dat betekent alleen maar dat we meer mensen nog van die auto gebruik gaan maken. Als we hetzelfde geld hadden geïnvesteerd in een openbaar vervoerssysteem had je waarschijnlijk een, een, een trend teruggezien naar het openbaar vervoer. Hoe was die kwaliteit aantrekkelijk genoeg geworden... voor heel veel mensen die nu in de auto zitten... om het openbaar vervoer te nemen. En ik denk eerlijk gezegd dat ze daar nog hadden van genoten ook. Zeker nu de tijd van de, de smartphones. Gewoon lekker met je smartphone in de trein zitten. En lekker eh, erop los twitteren. Maar de, de, de, het kan goedkoper en goedkoper betekent dan trein of betekent het weer iets anders? Uh, trein. ja. De bus, de bus is natuurlijk een geen aantrekkelijke optie voor veel mensen, maar een bus kan heel goedkoop, heel efficiënt werken omdat het zo flexibel is. Je kunt de bus eigenlijk in een heel hoogwaardige uh, vervoersvorm maken als je maar een vrije baan creëert voor die bus. Dus wees, wat we nu gedaan hebben, die snelwegen te verbreden, Spitstroken aan te leggen, als je daar nou eens gewoon een uh, busbaan van had gemaakt, dan had je een voortreffelijk netwerk kunnen maken tegen veel minder kosten, die veel meer mensen mogelijkheden had geboden om te gaan. Te maar wacht even, we zijn toch juist bezig ongeveer om de bussen integraal af te schaffen. Ik zie alleen maar bussen die in steeds chauffeurs in steeds kleinere busjes gaan rijden uh, en volgens mij stoppen ze op steeds minder plekken en rijden ze steeds minder vaak. Uh, ja en nee, dat doen we zeker daar waar de vraag heel dun is, omdat de vraag is de dominante criterium op is. waar we het onderwijs helemaal niet de vraag of iemand onderwijs wil, maar iedereen moet onderwijs krijgen, gelijkwaardig onderwijs. Zien we nog steeds het vervoer als een soort iets wat op de markt uh, beschikbaar is? Maar niet helemaal ja. waar, toch die vergelijking? Want op het moment dat je zeker bij, bij ja. voortgezet onderwijs uh, en bij, bij uh, beroepsonderwijs wordt wel degelijk gekeken naar hoeveel vraag is er naar. Op het moment dat die vraag niet meer is, dan, dan stoppen opleiding ook. Dat stoppen opleiding op, dat klopt ook wel. Uh, bij uh, dat is op zich uh, uh, ook wel gezien de arbeidsmarkt verschil wel nuttig. voorkomen uh, voorkomen dat mensen in de verkeerde opleiding investeren. Uh, maar eh, het is wel zo dat we ervoor zorgen dat iedereen een opleiding kan eh, volgen. Eh, dus, als, eh, dus het is niet zo dat mensen die het niet kunnen betalen... geen opleiding kunnen volgen. Terwijl nu is het wel mensen die het nee, niet of nauwelijks kunnen betalen... zich niet kunnen verplaatsen. Maar we wijken we even af van de vragen. Eh, de vraag was, wat, wat doen we niet? het openbaar natuurlijk traditioneel zullen veel mensen reageren... ja, we hebben toch openbaar vervoer in Nederland. We denken toch wel over rechtvaardigheid na. Nou, we zorgen toch voor dat mensen zonder auto zich kunnen verplaatsen. En dat is ook zo, maar het is, het is liefdadigheid. Het is geen, het is geen rechtvaardigheid. En het verschil tussen liefdadigheid en rechtvaardigheid is dat, de vraag waar de macht ligt. Bij liefdadigheid ligt de macht bij de gever. Dus degene die iets ter beschikking stelt aan degene die iets nodig heeft. En bij rechtvaardigheid ligt de macht bij de vrager. Degene die iets nodig heeft, die kan ergens beroep op doen. Zeggen van het staat ergens geschreven, we hebben toch samen afgesproken dat. En ik krijg niet waar ik recht op heb. En bij openbaar vervoer is in wezen nergens vastgelegd waar je recht op hebt. Nergens is gedefinieerd dat het openbaar vervoer of de overheid mij een bepaald niveau van bereikbaarheid moet bieden. Moet garanderen dat ik gemakkelijk bij mijn oma in het ziekenhuis kan komen... als ik geen auto heb en ik wil op bezoek. Terwijl we weten dat oma sneller geneest als ik op bezoek kom. Ja, maar die overheid is natuurlijk steeds kleiner aan het worden. Die overheid heeft steeds minder geld. Moet enorm bezuinigen, dat ja. weten we allemaal. Ja. En dus zie je steeds meer initiatieven. Zie ja. je initiatieven ja. van mensen die dan zelf maar vaak uh, gepensioneerden... Uh, vrijwilligers... Uh, die zeggen, weet je wat, wij gaan met een busje rondrijden. En uh, als Open Bakema er eentje nodig heeft, dan belt Open Bakema. Ja, ja. Uh, ja, ja, je kunt het uh, positief zien. Uh, het is ook hartstikke fijn dat, dat burgers die verantwoordelijkheid nemen. Het betekent ook blijkbaar dat er een gat valt. He, je ziet nog geen enkele senior die zich aanbiedt om een onderwijs aan te bieden... aan, uh, aan kinderen van uh, lage schoolleeftijd, omdat de overheid het daar goed geregeld heeft. Dus blijkbaar laten we steken vallen waarvan burgers voelen dat er iets niet klopt. Dat mensen dus... Echt iets tekortkomen eh, waar ze wel recht op hebben. Namelijk die verplaatsingen eh, die zij ook nodig hebben. Maar mooi toch dat mensen die verantwoordelijkheid nemen, primair? Dat, dat, dat is mooi. Eh, maar het is in een, in een samenleving waarbij je streeft naar autonome en vrije burgers, eh, toch een beetje, eh, voel je toch een beetje een tweede rangs burger, denk ik. Dat als iemand, zeg maar, uit liefdadigheid en barmhartigheid jou een keer een, een lift moet aanbieden, eh, dat, dat dat het enige optie is. Dat, dat, dat is fijn dat het gebeurt, maar tegelijkertijd voel je je daarmee toch in een minderwaardige positie gezet. En ik denk dat, dat we, we zoveel mogelijk ernaar moeten streven... dat elke burger autonoom en vrij kan zijn. Maar dat betekent dus dat je dan wel weer... met, met een grote vragende blik naar de overheid kijkt. Want overheid, doe het maar, regel het maar, betaal het maar. Ja en nee. De overheid heeft een grote rol erin. Maar ik zou ook willen kijken naar bedrijven en voorzieningen. Die in wezen een beetje een free rider gedrag vertonen. Want die, die maken voor zichzelf rationele beslissingen. Heel veel bedrijven hebben zich langs de snelweg gevestigd. Dat kan het bulk van de medewerkers uitstekend bereiken met de auto. En ze wentelen in wezen die bereikbaarheid van, die, van, die, van hun bedrijf af op de overheid. Die overheid moet die snelweg maar verbreden. Of moet maar een buslijntje aan gaan bieden. Als je natuurlijk die verantwoordelijkheid ook wat nadrukkelijker legt bij die bedrijven. Van, jij hebt zelf verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen... dat al je medewerkers er kunnen komen, met of zonder auto. En dat ook bij ziekenhuizen bijvoorbeeld neerlegt en bij, bij grote voorzieningen. Dan wordt die beslissing ook rationeler dan, ja. dan gaat men automatisch kiezen voor plekken die beter bereikbaar zijn... met allerlei modaliteiten. Maar bedrijven betalen natuurlijk ook al premies en heffingen. Ik bedoel, die, die betalen ook al belastingen, zou ik maar zeggen. Dus uh, helemaal gek is het ook niet. Of dat is iets voor terugverlangen. Nee, nee, nee, maar die voorzieningen kunnen ze nog steeds terugkrijgen. Maar het is uh, uh, de vraag of dat dan... Uh, of zij ook niet efficiënter kunnen handelen, waardoor zij ook meer terug kunnen krijgen. Karel, luister. Ja, Karel Martens. We gaan straks <laughs> in de twee uur verder praten, want we gaan zo eerst luisteren naar het hoorspel. Tenminste, dat, dat is zo meteen te horen op deze zender. Daarna zijn we weer terug. Mijn vraag aan u is, heeft u wel eens een originele manier bedacht om ergens te komen? 0800 1121. Dat is het nummer van Kaas Luna. Jij blijft zitten, jij praat straks verder. Panoloog verbonden aan de Rappauw, Universiteit van Nijmegen. Graag dat zo.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 is heel alles volgens het boekje binnen dat team zijn Aflevering 39. Liegen mag niet. Het wordt eindelijk licht. Amen, ah, Nick. Laat je wond is zien. Volgens mij is hij ontstoken. Trompenberg had 4 miljoen betaald aan de Joegoslaven. Maar nog altijd zat hij vast. Wat er ging gebeuren... zelfs de varkens hielden zich stil die dag. Ik heb dorst. Op andere dagen had ik nu al ontbijt gekregen. Ja? Waar zouden ze op wachten dan? Misschien wachten ze niet. Misschien zijn we niet langer de moeite waard. Niet. Ja, echt waar. Maar het is lekker toch? Dat kan helemaal niet. Maar nou, vraag maar aan hoor. Je moeder heeft gelijk. Goedemorgen, dames. <laughs> Hi. Pap, zijn gestante meisjes echt wel een muis gemaakt? Nee, natuurlijk niet. Ah. Hé, hey, ga je niet even zitten? Nee, uh, ik moet door. Je hebt nog niks gegeten. Dat haal ik vanmiddag wel in, ja? Dat beloof ik. Hm. Kus. Samie. Mm. Uh. Trouwens, hebben jullie Samuel verteld waar pindakaas van gemaakt is? Sure. godverdomme. <laughs> ons water geven? We hebben al 24 uur. Ik moet niks. Wil je ons alsjeblieft wat water geven? Alsjeblieft, ik smeek het je. Misschien kan ik. Pietje, wat? wat? Fieke, oh, okay. Hè? Hè? Hè? probleem? Zeker weten? Niet gevolgd? Gevolgd? Ik? Je moet het echt zeker weten. Sure, man. Denk je dat ik een grap maak? Huh? Lach je ook zo met een kogel in je kop? Huh? Politie schiet niet. Zeker niet hier. Ik heb het niet over de politie. Hier. Wow. Is echt... Deze draag je voort aan bijen. Altijd zijn kapers op de kust. En Regilio, jij... Ja, ja, ja, ik heb... Wie zijn die kapers? Joegos? Jugo's? match. Regilio en ik laden uit. Ja, Jack, hier. Neem mijn auto en ga bij de kruising staan. Neus richting de loods. En als er iemand komt, schuif je meteen hierheen. Oh, wacht even. Zerman, wat zoek jij? Ik had nog een extra patroonhouder. Hoeveel patroon zit er in dit pistool? Zeventien. Dat is genoeg. Of verwacht jij meer dan zeventien Joegaslaven? Wat? Godverdomme. <truimert> Hé, Wat naar Kijk naar buiten. Wie ben je? Wie vindt jou nou dan? Voor wie? Godverdomme! Wie? wie? Wie was dat? Ik heb geen flauw idee. Oh. Zoals de koffie thuis maakt. Lekker kleurtje hoor, Cor. Ja, we een week op het strand gelegen, zeker. Hm? Het was held. Die vrouwen daar zijn zo gewillig, Dat uh, is gewoon niet leuk meer. Heren. Jacqueline. Welkom terug. Helaas, we moeten er weer vandoor. Hey lunch, Cor. Prima. En? Alles volgens plan. We hebben onze eigen loods. Binnen een week of twee komt de eerste lading binnen. Tot die tijd sturen nog wat tapijten... Mooi. Wat hoorde ik nou over gewillige vrouwen? <laughs> hmm? Kijk. Check ideas. Sleep die lichamen naar de schuur. Oké, okay, komt in orde. Ik zoek het geld. Kom op, Wes. Hé, hey, Armin. Hier. Ja. Tegen de schreeuw. West tempo, kom op. mee ook. Nee, dank je. We willen naar huis. In de schuur. Die Straks. Eerst even opruimen. Jullie zijn ook niet erg blij. Ga jij mij niks zeggen? Jo, wat moet ik zeggen dan? Een bedankje zou leuk zijn. Dit is allemaal uw schuld. <laughs> Wel gewoon u blijven zeggen. Daar hou ik van. Gaat het goed met u? Armin. We redden straks wel even langs een dokter, die kan jullie wat pleisters geven. Nou, zet ons maar af bij het ziekenhuis. Nee, nee, nee, nee. Daar stellen ze vragen. Ja, en? Wat hebben ze eigenlijk met jullie gedaan? Jullie zien eruit alsof jullie te grazen zijn genomen door een bende dronken gorilla's. Jij, vuile klootzak! Ah, eh, meneer de vuile klootzak, dan toch? Hé, hey, zit je nou alweer te eten? Mm -hmm. Nou, als ik zoveel naar binnen zou werken als jij, zou ik binnen een maand dan niet meer in mijn broeken passen. Ik moet moet Sherman. Pardon? Nou, ik verbrand het allemaal weer op de training. Nou, jij liever dan ik. Sammy, opschieten, we gaan! Ja! Wat is dat? lag op de grond onder de kapstok. Is dit... Dat is een patroonhouder. G4. Voor een pistool. Geef hier! Afblijven! Nora, kan jij Sammy misschien een zwemles brengen? Uh, hoe laat moet ik dan... Nou... Ivar, kijk jij even of de dokter thuis is? Oké. Okay. Zeg hem dat we twee lichtgewonden hebben... en vannacht vier slaapplaatsen nodig hebben. Ik wil naar huis. Thuis. Zo'n overschat begrip. Wat heb je nou thuis? Niks dan ellende en sleur, toch? Armin... Naar wat wij hebben meegemaakt. Goed, goed, goed. Geen slaapplaatsen dan. Het is verstandig om je even na te laten kijken. Hé, hey, kijk, hebben we de dokter al? Wat is er Wat gebeurd? Hebben we de sleutels van het busje? Hey, sleutels van het busje? Hier, vangen! Jo, kruim even naar binnen. Dan gooien we de asje over. Lea. Zoek jij je kogels soms? Hier. Zat je dochter mee te spelen? Rustig, nou even. Ik, ik wil alleen maar... Sorry, nema... ik kan niet waarschuwen. Zij reed te snel. Ja, wat is hier godsnaam aan de hand? Sorry, Sherman. Sorry. Ga maar terug naar de kruising, Jacek. Lea, Lea, niet doen, niet doen, niet doen. Ik wil niet doen. weten wat je allemaal doet. Stop nou even. Hey, blijf van me af. Lea. Ik wil je... weten wat er in die loods ligt. Lea. Lea.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 Wat doe je nou? Oh, pasta moet toch tegen de muur blijven plakken als het gaar is. Schelpjes niet, lieve schat. Alleen spaghetti. Oh. <lacht> nou. <lacht> Volgens mij is het allemaal goed zo. Wat lief dat je voor me gekookt hebt. Ik mag nooit van Joken. Ik vind dat ik te veel troep maak. Je moeder was wel teleurgesteld. Moeder is een heks. Hé, hé, hé. Alles moet altijd precies op haar manier. Altijd. je boos dat ik hier ben blijf slapen? Je kan niet zomaar weglopen als je ruzie hebt. Hofstra. Ik heb zin in jou. Morgenochtend acht uur ben ik weer op kantoor. Wat doe jij vanavond? Ik uh, weet niet of een dergelijke operatie tot de mogelijkheden behoort. Kun je niet praten? Is het mogelijk dat ik u op een later tijdstip even terugbel? Mijn dochter en ik zitten net te eten. Pap, ga dan nou maar. Het is goed voor je. Ik was ontmaskerd door mijn eigen dochter. Kom er zo aan. Ik voelde me opgelucht en beschaamd tegelijk. Je kan nog zulke goede redenen hebben om je naasten voor te liegen, als het masker valt. Zijn die redenen nooit goed genoeg? Ik kan me zo voor mijn kop zetten. Alsjeblieft luister. Dat ik er met open ogen naast heb gestaan. Ik heb het ook voor jullie gedaan oh. en voor de sportschool. Le Lea, waag het niet dit op ons af te schuiven, Sherman. Zonder dit geld kan ik die tent over een half jaar weer sluiten. Oh. En wat dan? He? Wat dan? Moet ik al die kids op straat gooien? Ik wil het graag geloven, Sherman. Ik wil het maar al te graag geloven. En misschien is dat wel het probleem. Le Lea, Lea, kom op, douche. Probeer nou te. heb een maanden voor gelogen. Ik moest wel. Ik mocht niks zeggen, ik wilde wel, maar het mocht niet. Tegen mij liegen, dat mag niet. Hé, hey. kan je niet slapen? Ik wilde het tegen je Ik wil niet dat ze ruzie maken. Oh, mensen, iedereen maakt wel eens ruzie. Maar wat nou als we straks niet meer samen wonen? Oh, lieverd. Wat zeg ik nou, Sermon? Het is de Als het had gekund, dan had ik het tegen je gezegd. Als het had gekund, dan had ik het echt tegen je gezegd. Geloof me nou. Nee, ik geloof geen zak. Pak Zak erin, Surman. U hoorde onder meer... Sander Den Hartog, Remy Sambo en Isabel de Rond. Regie. Chris Baajema en Jeroen Stout. Scenario...